De Libische leider Gaddafi heeft in 2007 geld toegezegd voor de verkiezingscampagne van de Franse president Sarkozy. Een Franse nieuwsite zegt over documenten te beschikken waarin dat staat. Gaddafi wilde 50 miljoen euro overmaken aan de UMP, de partij van Sarkozy. Of dat ook is gebeurd, is niet duidelijk. Sarkozy heeft al meerdere malen ontkend dat hij geld heeft gekregen van Gaddafi's regime.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 Misschien nog wel beter. Gewoon op weg naar je vrije weekend. En voor sommigen zelfs op weg naar je vakantie. Of sommigen hebben al vakantie. Sommige mensen zitten het mee, hè? het leven. En voor dan ander niet. Jaargang 22 van de Hitlijst van Europa. Aflevering 17 van vandaag alweer 27 april. 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Kevin de Grass, Soldier na 16 weken. Lana de Re, Boordverdij na 12 En 5 weken voor Juan, Franca, You en Me. Dat zijn de drie platen die de lijst hebben moeten verlaten. Of Monsters en Men komt er straks aan. Little Talks, 9 plaatsen, de snelste stijger. De snelste dalen bij ons, Love Top. Zij zak namelijk in één keer van 21 naar 35 en 14 plaatsen verliezers. Begonnen met de whisky-lafjaar, snoep Bruno Mars, Jong Wilder Free met 15 weken, het langs genoteerd. De plaat die er straks aankomt, die staat ook gewoon 15 weken in de lijst. Blijf zitten op nummer 17. Jason Mars, I won't give up. 27 april kwam we ook tegen in de geschiedenisboeken. 1973 bij Callens, ook voor het eerste rand van Nederland gelegaliseerd. Aanval Sosja Udovic, die scoort vijf keer voor het Slovenische voetbalelftal in de 7-1 gewonnen oefening het te land tegen IJsland. Dat was in 1994. De KVB Beker ging in 2008 naar Feyenoord op 27 april. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Dus, een van de platen die het langst in de lijst had. Blijven zitten op nummer 17, vijfde week lang in de lijst van Europa. Jason Mares. I won't give up. When I look into your eyes, it's like watching the night sky.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 Who? Still looking up.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 The truth may vary, this ship will carry on, we safe to shore Of Monsters and Men and the Little Talks. Ondertussen staan ze alweer vijf weken in de lijst. Deze week de snelste steiger... Vorige week namelijk nog terug te vinden op 24 en deze week gewoon omhoog naar plek nummer 15. Begonnen uur 2 met de plaat die op 17 blijft staan. In hand van Jason Rush, I won't give up. En in 15 weken is hij ook een van de twee genoteerde platen van deze week. Zeg je, er zit er een tussen toch? Ja, nummer 16 zit er tussen. Islam van Simple Pijn en Knijn en The Summer Paradise. 9 weken staat die plaat in de lijst en hij zakt van 10 naar 16. Nummer 14, slam over, is van Natalia Kills, Kill My Boyfriend. Die zakt in de 8 week van 12 naar 14. Eh, en van 9 zakken naar 13. In de 10e week gebeurt die People Help the People. En Salia Banks en uh, Lizzie J Die gaan wel omhoog Ze zijn nu 5 weken aan de lijst We gaan van 20 omhoog naar 18 De 2-1-2 En straks voor jou ook nog DJ Feser en Rita Ora Hot Right Now op nummer 11 Hey, I can be the answer I'm ready to dance when the band pop And when I hit that dip, get your camera You can see even that bitch shit to camper in the day in that young sister begins She wants to compete in, I can freakin' fit that pump with the deep You know what your bitch will become when her weepin'. I just wanna fit that punch with your peepin'. it in that lunch if you're in Kick it with your bitch You come from Parisian. She you know where to get my from in the evening Now she wanna lick my plum in the evening. And lick that tongue, tongue to deepen. I'm the uptown, A, hey, nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made of? I'm of, I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight, I'ma do one two, fuck it, gun do. When well, you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do one two, fuck. Fuck I'm like you do one two, come, you gay to get it, get covered, I'ma do one two, cock a lickin' in the water, bottle. a by the blue you, caught the warm goose, and you do rag two, son. Nigga, you're Kool-Aid, dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to one two. Middag, Middag. Tussen is het 3 en 5, de grootste hit van Europa, met Short van Dam. Het spijt me gewoon van de led. short je bent een eikel. Die in het echte Daniel Stijn heet Een Engelse drum bassist en dubstep producer Zoals die eh, officieel de titel mag dragen En samen met Rita Ora en Hot Right Now In de vijfde week omhoog van 14 naar plek nummer 11 En je weet dat vanaf plek nummer 11 kijken wij even achterom Dan vinden wij op 20 in de derde week 7 plaats winst Maier Houtgaan Russell kicks en double. Jesse G en Domino staat 14 weken in de lijst. Zak van 13 naar 19. De zak zakken van 15 naar 18. Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. Jason asmr I Won't Give Up staat 15 weken in de lijst. En blijft zitten op plek nummer 17. Simple plan Canine en The Summer Paradise. staan nu 9 weken in de lijst. Zakken van 10 naar 16. Of Monsters and Men. Little Talks is de snelste stijger van deze week. Gaat omhoog van 29 naar 15 in de vijfde week. Nathalie Kills Kill My Boyfriend staat... Een afwekende lijst, een zak van 12 naar 14. Birdie, People Help the People in de tiende week, zak het van 9 naar 13. Natalia Banks, Lucigy G 212 in de vijfde week omhoog van 12 van 20 naar 12. En DJ Fresh en Rita War Audi in het Hot Right Now in de vijfde week omhoog van 14 naar plek nummer 11. Dan gaan wij de top 10 in op deze vrijdagmiddag. Even voor de klok van half vijf is het tijd om te gaan kijken hoe de top 10 eruit ziet. Als het een beetje meest kunnen we ze ook gewoon nog eens alle 10 gaan draaien. Dus laten we maar een snelle beginnen en dat doen we gewoon met de nummer 10. Daar zijn ze, de mannen van Nickelback. Zes weken lang staan ze in de lijst, Ze gaan we omhoog van plek 16 naar plek nummer 10. Met de plaat Lullaby, die er dus zes weken in de lijst staat. Zometeen de man die ook al zes weken in de lijst staat: John Mayer. Shadow Days gaat twee plaatsen omhoog, van 11 naar 9. Dus eerst nummer 10, Nickelback. Nickelback. Twee plaatsen omhoog. John Mayer en A Shadow Days van 11 naar plek nummer 9. ZFM Westkust weerbericht. Vanmiddag nam de bewolking wat verder toe. Het blijft gelukkig wel droog. En een matige aan zeevrij krachtige zuidwestelijke wind die helpt ons daarbij. In de loop van de dag neemt de wind wel wat in kracht af en de temperatuur zal stijgen naar maximaal 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt, maar wel overal droog. Mijn zwakke tot hooguitmatige naar Noordoost draaiende wind daalt de temperatuur naar 9 graden. Morgen dan is het weer bewolkt en valt er geruime tijd regen. En vooral in de middag regent het stevig door tussen de 8 uur in de ochtend en 8 uur in de avond. kan er maar liefst zo'n 12 mm aan hemelwater vallen. De noordoostelijke wind die neemt in de polder toe naar vrij krachtig. De, zee naar krachtig. de temperatuur zal morgen stijgen naar een graad of 14. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het ook bewolkt en regelt, regent het vrolijk verder. En de noordoostelijke wind die matig tot krachtig en temperatuur daalt naar een graad of 11. Zondag ook bewolkt en regent het nog af en toe. Een stevige noordoostelijke wind die neemt duidelijk in kracht af en temperatuur zal stijgen naar waarde tussen de 16 en 18 graden. Maandag de Koning in de Dag. Dan ziet het, wereld, wereldbeeld, nee, het weerbeeld er prima uit. De zon schijnt namelijk flink en het blijft droog. De temperatuur zal maandag zo op een graad of 17 uitkomen. Zodat er gaat hebben we gewoon een uh, mooi vooruitzicht voor koning in de dag. En verder met de lijst van Europa net hoorde je de nummer 11 in handen van John Mayer en Shadow Race. De nummer 8, die slaan we even over nog. Carl Wade Jepson Call Me Maybe, zakt in de twaalfde week van 5 naar 8. En een van de drie zittenblijvers, ja de tweede van de drie zelfs, die is in handen van Likkie Lee en I Follow Rivers. De tiende week blijft deze plaats zitten op plek nummer 7. er zijn een hele hoop verschillende remixen gemaakt. Maar dat is nog niet alles. Er zijn ook een hoop bands die gewoon een, een cover ervan gemaakt hebben. En een van de bands die er een cover van gemaakt heeft, dat is natuurlijk Triggerfinger. En dan zat ik net even een beetje op te surfen op het internet op Triggerfinger, hoe of wat. En Triggerfinger staat met zijn single I Follow Rivers nog steeds bovenaan in de single Top 100. De Belse Rock Trio staat met de koffer van Licky Lee al 9 weken in de single lijst. Forward Jepson staat nog steeds op 2 in de single lijst met Call Me Maybe. Jason Reds met I Won't Give Up de nummer 3 van vorige week die is een plaats gezakt. Hij maakt plaats voor Custino Lima. En Ballada hij is even verplaatst 28 naar 3 toe. En de top 5 wordt uh, compleet gemaakt door Emile, Sande en Next Me. Dat even een, een klein tussendoortje naar de single top 100 in Nederland. Waar dus de versie van Triggerfinger stevig bovenaan staat. En ik denk dat toch 3 fm daar wel een beetje mee geholpen heeft. natuurlijk bij tot de uh, live opname daar bij Gil Beelen van Triggerfinger en I Follow Rivers. Een plaat die het vorige week en die weken ervoor allemaal heel goed helemaal langzaam aan het wegzakken is. Het is een plaat van Flowrider. Rider, The Wild Ones. Samen met Sia zakt van 1 naar 6. Oh, I overtook you. Open the crowd 12 weken dat ze nu in de lijst staan. Stonden ze vier weken achter elkaar op de hoogste tree. En nu moeten ze dus in één keer 5 plaatsen inleveren. Zakkend van 1 naar 5. Flowrider, Sia, the Wild Ones. En vanaf buitenland gaan we eens even naar eigen Nederlandse bodem. Quintino, Sandozelva en Epic in de zevende e week omhoog van 8 naar 5. Van Jason de Rulo, de nummer 4 van deze week. 7 weken in de lijst van 6 omhoog naar 4. En de laatste zitten blijven van vandaag is die van Chris Brown en Turn Up the Music. En de negende week blijft hij zitten op plek nummer 3. Turn up the music, feel your cup and drink it down en turn up the music <laughs> this is nummer twee, een meal sunday and next to me I'm watching number gaan, from Europa The van Europa. Out New like in handen van train and drive by Lale, New York Santa Fe or wherever to get away from me van de Train en Drive-by. Ze hebben er uh, tien weken over gedaan, maar nu staan ze dus eindelijk bovenaan die lijst van...